10 uur in Monseree met het nos journaal De argentijn Jorge Mario Bergoglio is tot paus gekozen. Hij is de eerste jezuït in de geschiedenis die tot paus is gekozen... en de eerste niet-Europese paus in 1300 jaar. Bergoglio is 76 jaar en gaat zich Franciscus noemen. Nog nooit heeft een paus die naam gekozen. Het is nog niet duidelijk naar welke Franciscus hij zich heeft genoemd. Sommigen denken aan Franciscus van Assisi... anderen aan de jezuïte missionaris Franciscus Xaverius...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 Een van zijn opvallendste daden verricht hij in 2001. Bergoglio bezocht toen een ziekenhuis... waar hij de voeten van twaalf aids patiënten waste en kuste. In 2005 is hij een serieuze kandidaat... om de overleden paus Johannes Paulus II op te volgen. Maar hij verliest de strijd van Jozef Ratzinger. Inmiddels stromen de reacties op zijn verkiezing binnen. In Latijns-Amerika is verheugd gereageerd... op de uitverkiezing van de Argentijnse kardinaal. In het communistische Cuba luiden de klokken... om de verkiezing van Bergoglio te vieren... Premier Rutte heeft zijn felicitaties overgebracht aan de nieuwe paus. Hij noemde het een bijzonder moment voor de katholieke kerk en gelovigen wereldwijd. Hij vindt het indrukwekkend hoe miljoenen katholieken het proces hebben gevolgd. En dan het weer, vannacht in de kustgebieden en enkele buien Verder is het droog, weinig wind, gaat opnieuw licht of matig vriezen, min 1 tot min 8. Morgen nog een winterse bui, maar ook vaak zon. Dan wordt het 2 tot 4 graden boven nul. Tweekeinde wisselvallig en minder koud. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, NOS Langs de Lijn. Over een half uur worden de laatste twee kwartfinalisten... in de Champions League bekend. Tenminste, als er niet wordt verlengd. Andy Houtkamp. Laten we eens even kijken in München. Zit er een verlenging er nog in? Mm, nou, alles kan, maar... Het is niet waarschijnlijk, want Arsenal lijkt met 1-0 tegen Bayern München. Dat wel, maar omdat Bayern in Londen met 3-1 had gewonnen... moet Arsenal minimaal twee doelpunten maken om door te gaan. En als Bayern dan één keer zou scoren, dan zouden we een verlenging hebben. Maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Misschien. Met een uh, fors uh, eindsprint dat het nog kan lukken. Maar Bayern is eigenlijk sterker en uh, lijkt me naar de kwartfinale te gaan. We hebben ook nog een andere wedstrijd vanavond. Die is superspannend, want Malaga tegen Porto. Nu in Spanje terwijl Bayern nu heel gevaarlijk wordt voor het doel. Moet de bal uh, voorgegeven worden, gebeurt niet door Müller. Uh, maar die andere wedstrijd, Malaga-Porto, staat 1-0 voor Malaga. In Porto, een paar weken geleden, was het 1-0 voor Porto. Dus zoals het er nu voor staat, zou dat verlengen worden. Maar beide wedstrijden hebben we nog een klein half uur te gaan. Goed, het blijft dus spannend in ieder geval. Gisteren was het de avond van Galatasaray en vooral Barcelona. Door een 4-0-overwinning is de Catalaanse ploeg kwartfinalist... met dank aan Lionel Messi. Wij zochten Johan Cruijff op om na te praten over Barça en hoe omschrijft Cruijff nou het spel van Messi... Als briljant. Maar het heeft natuurlijk niks met een team performance te maken. Hoe de rest speelt. Dat is zijn kwaliteit. En komt de ronde van Frankrijk weer Nederland? De stad Utrecht wil dat heel graag. Maar de KNWU, dus de wielerbond, plaatst vraagtekens bij de kandidatuur van de stad voor 2015. We gaan erover praten straks met Huip Kloosterhuis. Hij is de directeur van de KNWU. En Rea Lenders springt weer. En dat is toch wel opmerkelijk. De trampolinespringster leek na de teleurstellende Olympische Spelen namelijk te stoppen. Maar nee hoor, de 32-jarige Lenders heeft nog genoeg ambitie. In Londen heb ik nog niet het idee gehad, uh, dit, dit is wat ik waard ben. En ik heb nog zoiets, het, het zit er nog. Hebben we nog meer? Ja, Ruud Gullit. He, gaan we even bellen over de site deaanvoerders.nl. Tot 11 uur in NOS Langs de Leiding. En die houtkamp, heeft Arsenal überhaupt kansen op die 2-0 gehad? Ja, een paar. Uh, maar ik moet zeggen, de grootste kansen waren toch voor Arjen Robben en zijn team. Arjen Robben, aardig spelend. Uh, ligt wel regelmatig weer op de grond, op zijn Robben's. Maar toch, uh, Bayern dus 1-0 achter, al een heel snel doelpunt. Na drie minuten was het uh, Giroud die het uh, doelpunt maakte. En het zou natuurlijk opvallend zijn als... Arsenal ook nog uitgeschakeld wordt. Want dan is er geen enkele Engelse club in de kwartfinale. En als je kijkt naar de afgelopen acht jaar. Er waren zeven finales minimaal met één uh, Engelse club. En zelfs uh, kan ik me herinneren in uh, Moskou waren het er twee. Toen was het een mooi schot uh, uh, vanaf uh, de buitenkant. Bui, net buiten de Toen waren het uh, Chelsea en Manchester United. Uh, Gustavo was de man van het schot. Vanaf een meter of uh, nou, 19. Net langs het doel. ...van de keeper van Arsenal, van Fabianski. Eh, daarmee is ook al gezegd dat, eh, dat de ploeg gewoon beter is... ...waar eh, in München dan Arsenal wel 1-0 achter staat. Maar dat kan dus met eh, een 3-1 stand overigens die andere wedstrijd. 1-0 is spannend, maar de voer... Uh, van Porto kreeg een uh, tweede gele kaart, oftewel rood. Dus 10 van Porto tegen 11 van uh, Malaga. En daar is het heel spannend. Maar Bayern München dan met Robben. Uh, Robben Robbe legt de bal even opzij. En daar is het schot van Toni Kroos. En dat gaat uh, naast het doel voor, weer van Fabianski. Ja, het, op het moment dat Arsenal probeert uh, aan te zetten naar voren... komt er natuurlijk ruimte achterin. En die wordt uh, aardig benut door Bayern München. heeft nog geen doelpunt opgeleverd. 65 minuten bijna gespeeld... In deze wedstrijd, in die andere wedstrijd ook 65 minuten. Daar scoorde in de 43ste minuut voor Managa Isco de hele belangrijke 1-0. Deze wedstrijd, Bayern tegen Arsenal, kan alleen nog heel erg leuk worden als Arsenal snel scoort. Maar daar ziet het vooralsnog niet uit. Nu een vrije trap, omdat er een overtreding wordt gemaakt op Martinez. Het wordt wel wat harder en harder. Giroud was de maker van de overtreding. Bayern tegen Arsenal, 1-0 voor Arsenal na 65 minuten spelen. 45, maar dat hadden we al uh, begrepen. Goed, dan gaan we naar uh, Johan Cruijff. Barcelona speelde gisteren uh, AC Milan volledig van de mat. De 2-0-nederlaag in Italië werd met een gala-voorstelling weggepoetst. 4-0 werd het. Nou, u heeft het ongetwijfeld gezien in kamp. Nou, Johan Cruijff was vandaag in Nederland voor promotie van zijn foundation. En hij had natuurlijk genoten van de wedstrijd van Barcelona. Ja, maar was het weer op het ei. Heel goed. En daar en, en, komt er weer uit voor wat wij uh, allemaal onze basis leggen. En dat is. Uh, Techniek, kwaliteit, balsnelheid. Ja. En had u verwacht dat het zou gebeuren? Want iedereen had Barcelona een beetje afgeschreven, hè? Ja, maar en dat is ons eeuwige probleem natuurlijk. Hè. We hebben zoveel uh, know-how rondlopen. Maar ik denk, de helft niet weet waarom het slecht gaat. En de helft weet nu ook niet waarom het goed gaat. Dus... Maar waarom, ja, het waarom ging dingen. het slecht? Ik bedoel, er wordt twee keer verloren van Real in de ja. beker en in de competitie. Uh, uh, 2-0-verlies bij Milan. Ja, dan verwacht men niet dat je dan inderdaad die 2-0 weer goed kan maken. Omdat dat nog nooit gebeurd is. Ja, maar als je nou bijvoorbeeld ziet dat uh, die, die uh, Tiger Woods, de beste van de wereld met Colveen... dat op een gegeven moment achteraan loopt. Je ziet het nu met McIlroy. Uh, waarom dat gebeurt? Nou, als je nou eens uit nadenkt waarom dat gebeurt... dan zou je dat maal elf moeten optellen, want elf man spelen in een voetbalelftal. Het is niet één. Dus als één er al problemen probleem heeft, laat staan elf. Dus met andere woorden, je moet een totaal andere richting opzoeken... Als dat de mensen zeggen, het eind van een cyclus of zo. Dat is ook slap gepraat, het slaat nergens op. Maar ze doen het toch maar weer eventjes. Hè? Nou, maar het is ook logisch, want op het moment dat de druk het grootst wordt, dan zijn de eerste die aangevallen worden zijn de spelers. De speler, hoe kan hij zich verdedigen, is op het veld. Dus op het moment dat ze daar met 11 op 100% gaan en niet 100% geconcentreerd, dan zie je wat eruit komt. Ja. Had u het verwacht? Het, het was een van de normale mogelijkheden. Ik had eerlijk uh, dit eerder verwacht als het andere. Welke andere? Nou, Dat het niet goed zou gaan. Ja, ja. Dat, dat, dat ze uitgeschakeld zouden kunnen worden? Uitgeschakeld is een stand. Ik praat over de kwaliteit voetbal. Ja. Uh, zij schoot ook een bal op de paas. Inval geen geen in, dan ben je misschien wel of niet uitgeschakeld. Daar nou, bedoel ik er niet mee. Nee. Uh, Tita Vallen, v Villanova, uh, ziek. Is dit ook een prachtige gebaar naar hen? Heeft dat nog geholpen? Het zal zeker, alle, alle, alle kleine beetjes helpen. Het probleem is hier dus ook op het moment dat het slecht gaat dat er weinig directie is. En uh, ja, elf man kunnen niet zonder leider. Nee. Nou ja, is... die leider is misschien Messi. Nee, dat is geen speler. Geen van die spelers. Het was dus de uh, laatste jaren Guardiola. En die heeft dus de boel heel scherp gehouden. Ja. Maar wat Messi gisteren laat zien? Ja, maar dat is individueel. Ja. Dat maar ho me. hoe zou je dat omschrijven? Ja, als briljant als briljant. Maar het heeft natuurlijk niks met een teamperformance te maken. Hoe de rest speelt. Dat is zijn kwaliteit. En die eruit komt op het moment dat dus de rest goed speelt... waardoor hij de halve meter heeft om het uit te voeren. En hij heeft de kwaliteit om het uit te voeren. Dat hebben weinig anderen. Het is altijd, een is altijd de consequentie van het andere. Ja. Stapt u het uh, helemaal? Johan Cruijff was dat. Dus, hij uh, vond het een van de normale mogelijkheden... dat Barça met 4-0 won gisteravond van Milan... Dan Andy Houtkamp die kijkt naar twee ploegen wie allebei proberen te scoren. <laughs> ja, en als je de bal hebt dan kan de handen niet scoren. En Bayern heeft de bal. Dus Arsenal kan niet scoren. Want Bayern staat nog altijd met 1-0 achter. Dat wel. Maar is veel sterker. Net een hele grote kans gezien voor Arjen Robben. Schoot de bal met de punter in het doel. Maar een uitstekende redding van Fabianski. En nu een schot heel hoog. Over en langs het doel van Toni Kroos. Maar Robben was dus bijna heel dicht bij de gelijkmaker. Zou uh, voor Arsenal eigenlijk niet uitmaken. Want Arsenal moet sowieso drie keer scoren. En Arsenal gaat nu ook wisselen. Javinho gaat komen. Een dubbele wissel overigens. Uh, Javinho komt. En ik dacht dat ik ook uh, Alex Oxley-Chamberlain zag. Uh, uh, dat zijn uh, aanvallers. Dus alles of niets voor Arsenal. Uh, ja... Arsenal, het valt me niet echt mee hoor. Aaron Ramsey bijvoorbeeld, weinig van gezien in deze wedstrijd. En uh, misschien dat uh, Javinho daar uh, verandering in kan brengen. Maar ja, als je ook in de competitie kijkt in de Premier League. 24 punten achter. Theo Wolcott is de andere man die naar de kant gaat. 24 punten achter op Manchester United in de Premier League. Dan is het ook uh, niet gek. Het is een uh, dramatisch jaar. Het is eigenlijk al een, een wonder dat... Arsenal Wenger er nog uh, zit. Eens kijken wat het laatste uh, nou zeg maar kleine 20 minuten nog kan opleveren voor Arsenal. Overigens die andere wedstrijd, Malaga-Porto, wordt spannender en spannender. De 11 van Malaga tegen de 10 van Porto. Het wordt ook harder en harder. Uh, 1-0 nog altijd voor Malaga. En dat afgezet tegen de 1-0 van een paar weken geleden in Porto. Is dat dus uh, mogelijk een verlenging. Terug naar Bayern tegen Arsenal. Vrije trap voor Bayern München. Na een uh, overtreding. Op Luis Gustavo. En uh, dan komt Gomez in het veld bij uh, Bayern München. Ik denk dat Thomas Müller eruit gaat. Die speelde echt een dramatisch slechte wedstrijd. Oh nee, Mankovic gaat eruit. Uh, Mandzukic, de aanvaller, andere aanvaller. Die uh, ook niet uh, al te best was. En uh, mopperend en mokkend nu op de bank zit naast de uh, Leidsheer Joep Heinkes. Bal over de zijlijn gegaan. Uh, Wenger wil snel de bal weer in spel uh, laten brengen door zijn ploeg door Arsenal. De laatste mogelijkheid om nog iets van het seizoen een klein beetje te maken. Als uh, Gervinho de eerste bal uh, contacten heeft en uh, de bal via Arteta gaat de bal naar de rechterkant. Uh, diepe bal van uh, een Duitser, Mertensacker. En dan uh, wordt er geprobeerd een uh, medespeler te winnen, maar uh, wordt er een, een dommige hensbal gemaakt. En, uh, ja, dan uh, maakt hij ook nog uh, zo'n gebaar. En hij is Olivier Giroud uh, van uh, het, het zit ook allemaal niet mee. Hij maakte heel duidelijk en schiet de bal weg en krijgt dan een gele kaart. De man uh, van het enige doelpunt in deze wedstrijd tot nu toe. Hij krijgt dus een gele kaart omdat hij de bal hard tegen de reclameborden schiet. Uh, hij werd uh, terecht teruggevloten door de overigens goed uh, leidende heer Kralovets, de Tsjech. Uh, 73 minuten gespeeld, ruim Bayern 0, Arsenal 1. En het lijkt erop dat de Duitsers doorgaan naar de kwartfinale. Goed, zometeen gaan we even bellen met uh, Ruud Gullit in Miami. Want uh, Ruud is een van de initiatiefnemers van deaanvoerders.nl. Een nieuw initiatief om het respect terug te brengen in het voetbal. Dat zometeen na Laura Janssen. scarred heart keep your pain Van Laura Janssen. 10 voor half elf. Het uh, slotkwartiertje. Arsenal. All or nothing. Anders zijn alle Engelse teams eruit. Andy. Ja, dat zou uh, toch wel verrassend zijn. Maar verrassend. Alhoewel. Aan de andere kant. Uh, mijn andere scherm zeg maar. Daar is de wedstrijd bezig. Tussen uh, Malaga en FC Porto. En het wordt geen verlengen. Want Malaga heeft zojuist via Rocke Cruz Die... Uh, die kennen we nog, terwijl het bijna 3-0 wordt. Die kennen we nog van uh, uh, bijvoorbeeld Bayern München en Blackburn Rovers. Een Paraguayaan die zelfs, uh, maar dat is al lang geleden, acht jaar geleden... in de belangstelling stond van NEC. Uh, die speelt nu, eigenlijk uh, zit hij regelmatig op de bank bij uh, Malaga. En hij scoorde als invaller de 2-0 voor Malaga. En daar wordt het dus spannend. Maar Malaga dus met elf man tegen tien... Van uh, Porto. En ook nog uh, 2-0 voor uh, Arsenal dan in de aanval. Daar is de mogelijkheid. Daar is het misschien wel net niet de 2-0 voor Arsenal. Anders was het ook nog knap spannend geworden. Javinho die uh, de bal net naast het doel tikt. Uh, dat scheelde heel weinig. Van buiten moet uh, beter opletten. Doet dat uh, regelmatig niet goed. Ik vind uh, overigens Bayern München sowieso heel erg tegenvallen vanavond. Want uh, het, het speelt... On onrustig, on onzeker. En dat in die prachtige eigen Allianz Arena. Waar vorig jaar nog de Champions League finale werd verloren van Chelsea. Met uh, strafschoppen toen nog. Uh, nu willen ze graag naar Londen. Naar de finale. Om daar eindelijk weer eens die finale te gaan winnen. Gervinho was bijna bij de 2-0. Uh, balbezit voor Bayern München. Kijken wat ze verder nog kunnen doen. Uh, bal gewoon heel blind naar voren trappen. Dat is toch wel... Uh, Echt uh, niet des Bayerns. Dat normaal toch zo uh, aardig en leuk kan voetballen. En een straatlengte voorsprong heeft in, uh, in Duitsland. Uh, balbezit voor Rositski. Rositski bal naar de rechterkant. Uh, is er eindelijk wat tempo aan die uh, rechterkant? Als de bal ook nog voor Dom moet gaan komen. Nog steeds uh, balbezit. Maar dan wordt de bal heel slecht ingespeeld. En kan dan gecounterd worden via Robben. Robben met uh, regelmatig een aardige wedstrijdspeler. Maar zoals nu wacht hij veel te lang. En loopt dan tegen een tegenstander op. Terwijl in de spits daar liep uh, Gomez al helemaal vrij. Daar had de bal uh, naartoe gemoeten. En Robben loopt dan tegen zijn tegenstander op. En die krijgt uh, de gele kaart per Mertensakker. Uh, ja, dat is uh, triest voor hem. Uh, maar goed. Want uh, daar kon hij echt helemaal niets aan doen. De kleine Robbe loopt tegen de grote Duitser op, Krijgt daarvoor een uh, ralewel. wel. Mertenzakker die uh, vangt hem ook wel uh, duidelijk op. Op met de schouder. En Robbe ligt wel weer heel erg veel op de grond. Uh, nu was het uh, terecht. Want hij werd opgevangen. De wissel is weer aanstaande aan de kant van Bayern München. Met 44 komt uh, Timo Schoek erin. En uh, eruit uh, gaat... Ik dacht Tony Kroos. Ja, Tony Kroos gaat... Uh, ...naar de kant. Timo Schoek dus erin, Kroos eruit. We hebben hier 80 minuten gespeeld in de Allianz Arena. Bayern 0, Arsenal 1 en dat is ruim genoeg voor uh, de ploeg van Arjen Robben. En die andere wedstrijd, 2-0. Malaga leidt tegen Porto en met die stand is Malaga door. Net als heel veel andere mensen is ook Ruud Gullit klaar met al die incidenten op het uh, voetbalveld. En dus roept hij alle aanvoerders van Nederland, dat zijn er 65.000 in totaal. Oh, hij roept die op om zich aan te sluiten bij deaanvoerders.nl. Ruud Gullit aan de telefoon. Ruud, hoe is het idee ontstaan? Het is ontstaan uh, natuurlijk vanuit de spelers zelf. Zij hebben ook het initiatief zelf naartoe getrokken. Ik ben natuurlijk met oud-spelers uh, gaan we veel om. Uh, Ronald de Boer, uh, die, uh, het uh, wietje, Aron Winter, uh, Pierre van Hooydonk. En zo uh, op een gegeven moment is dat uh, ontstaan. Waarbij de overheid er ook wel oren aan had. Rijks, uh, overheid, uh, de overheid, de zelfs oren naar had en he, nog steeds heeft. En uh, dat we niet alleen de verantwoordelijkheid ligt uh, bij, uh, wat er gebeurt op het veld, bij uh, de clubs of uh, zeg maar de, de trainers, maar zelfs bij de spelers ook. Ja. Kortom, jullie uh, uh, wilden aan de handrem trekken. Zo kan het niet langer. Um, het nou ja, niet zo kan het niet langer. Kijk, sport is natuurlijk wel emotie. Hè. Soms worden dingen natuurlijk ook wel uh, een beetje overtrokken. Uh, het, niet, het, is nooit, het is niet... Erger of slechter geworden dan vroeger. Want dat was precies hetzelfde. Alleen nu heb je veel meer camera's. Overal staan ze. Uh, iedereen deelt die camera in de kleedkamer. Ze hebben En sport is ook emotie. Maar uh, we willen toch een, uh, je wil toch iets creëren. Waardoor, uh, waardoor toch zeg maar, de verantwoordelijkheid ook weer naar de spelers. Dus ondanks het feit dat niet altijd alles in je voordeel uh, wordt beslecht. Maar dat je toch ook leert omgaan met dingen die, uh, ja, die verkeerd gaan. Ik heb me net aangemeld, Ruud. Uh... Goed. Ja, ik, uh, ik, ik, krijg volgens mij, ik was nummer 424 geloof ik, en volgens nou. mij krijgen de eerste vijfduizend een uniek aanvoerdersbandje. Dus ik zie hem wel uh, in mijn bus uh, uh, belanden. Ja, nou, ik hoop het voor uh, uh, <laughs> maar, je. Maar dan heb ik het aanvoerdersbandje, en dan? Nou ja, neem nou die verantwoordelijkheid. Je bent niet alleen aanvoeren wat ik al zeg. Door, uh, de, door de bonnetjes te regelen in de kantine en, uh, en de tos te winnen... Maar je moet ook met je team moet je zor ervoor zorgen dat je, dat je dus je verantwoordelijkheid neemt. En, ja, praat met je spelers. Zeg dat je spelers van heel We zijn wel in het voetbal. Het is voor ons plezier. En tot slot Ruud, heb je, je, jij bent duidelijk niet bang dat het een druppel is op een groeiende plaat? Nee, nee, nee maar je moet een keertje ergens beginnen. Tja, als we niks doen, kijk elke week horen we weer, is uh, het amateur veel uh, raakt. Het is ook wel een betalen voetbalraak. Het moet ergens beginnen. Ja. Als je niets doet, is het ook nu niet goed. Het is niet zo dat we nu... Kijk, dit, dit loopt al een tijdje. Ja, toevallig zijn er nu allemaal dingen allemaal gebeurd. Het heeft niet zoveel te maken met, met, met, met de grenzen... of met die scheidsintergebeurders. Het heeft er ook niets mee te maken. Het loopt al een tijd. Maar het is wel tijd dat we, dat we wat gaan doen. Ja, en dat is nu gebeurd. www.deaanvoerders.nl uh, ja. Veel succes met het initiatief. Dank je wel voor je commentaar. Is goed. Oké. Okay. Goed. gaan wij weer even met jouw permissie naar het, uh, het voetballen. Laten we beginnen met uh, Bayern tegen Arsenal. Uh, nou ja, als Arsenal gescoord hadden we het wel gehoord. Maar het moet nu wel heel snel gaan gebeuren, Andy. Ja, want we zitten zes minuten voor het eind van de wedstrijd. En er komt nog wel wat extra tijd bij. en flink extra tijd, want er is uh, ook aardig wat afgeschopt. Veel gele kaarten, een aantal wissels. Uh, nog altijd de 1-0 voorsprong voor Arsenal. En uh, Arsenal probeert het wel richting uh, het doel van keeper Manuel Neuer. Maar uh, het wil niet lukken. Het is, uh, het is niet het jaar van Arsenal. Uh, Robbe aan de linkerkant probeert de aanval te onderbreken van Arsenal. Dat lukt. Halfbal gaat over de zijlijn en mag Arsenal gaan gooien. En gaat dat uh, doen... Uh, met uh, weer een, uh, die nieuwe man Oxlade Chamberlain uh, laat het over aan Mertensakker. En dan heeft Oxlade Chamberlain wel de bal aan de rechterkant. Aardige bewegingen. Moet de bal voor het doel komen, lukt niet. Maar levert wel een hoekschop op vanaf de rechterkant. Een van de laatste mogelijkheden om echt in de wedstrijd te komen. Om er nog echt een spannende slotfase van te maken als Santi Carzola de bal gaat nemen. Als uh, Arsenal verder komt, is hij geschorst. Want hij kreeg uh, een gele kaart en hij stond op scherp. Bal voor het doel. Wordt ingekopt. Doelpunt. Jawel. En nu wordt het spannend. Doelpunt voor Arsenal. En er uh, wordt gevochten om de bal die in het net ligt. Want Arsenal wil die bal heel snel terug hebben. Maar Manuel Neuer zegt, jongens, uh, rustig aan. Ik rooi die bal heus wel terug hoor. Mertensakker erbij. Uh, uh, wie ziet daar nog meer? Giroud. En dan uh, een scheidsrechter die ook nog boos is. Uh, en dan wordt er uh, geschopt tegen Timoschuk. Die ook de bal even bij zich hield. Nou, uh, zo loopt het wel uh, echt uit de klauw. Koscielny was de man die heel snel de bal terug wilde hebben. En hem uh, uit de handen haalde. Uh, hij scoorde trouwens ook uh, de goal. Koscielny uh, die de bal uh, uit de handen van uh, Timoschuk uh, haalde. Uh, bal dus in het doel. Uh, kansloos een doier. En dat Korsjelny die bal nog kon koppen is een, uh, een klein uh, wondertje. Want daar hing een mannetje aardig uh, in zijn nek. Maar knap gedaan dus. En zo wordt het spannend. We krijgen nog een gele kaart voor diezelfde Koscielny. Uh, en die stond ook op scherp. Ja, die zou dan ook de volgende wedstrijd missen. Mocht Arsenal nu nog één keer scoren, dan ligt Bayern eruit. En als Bayern scoort, dan uh, uh, moet... Ja, Arsenal moet sowieso scoren, wat er ook gebeurt. En uh, Bayern heeft het wel een beetje aan zichzelf te wijten. Want uh, men heeft het niet goed gedaan in deze wedstrijd. Hij heeft wel kansen gekregen. Een paar minuten voor de 2-0 was het uh, Müller... die uh, weer een enorme kans kreeg, maar op Fabianski stuitte. Nu heeft uh, Robben de bal gekocht, maar bereikt Müller niet. En kan Arsenal overnemen, maar niet voor lang. Müller heeft de bal weer onder controle. 86,5 minuut gespeeld. Bal gaat naar de buitenkant. Komt uh, Robben niet in balbezit. Is het uh, eh, zwak uh, Pasen van uh, diezelfde, al een paar keer genoemd, Kosjelny. Laurent Koscielny, de maker van het uh, doelpunt. De 2-0. En daar gaat Arsenal weer via de rechterkant. Goed oplettend uh, werk uh, aan de uh, zijkant van Alaba. En de inborp voor Arsenal. Bal even terugspelen naar de aanvoerder Arteta. Arteta gaat de bal weer natuurlijk pompen richting het strafschopgebied van Bayern. Maar daar wordt de bal weggekopt. En kan er overgenomen worden door Bayern. Een vrije trap omdat, wie is dat, Gomez ondersteboven wordt gelopen. 2-0. Arsenal leidt tegen Bayern. Wordt nog een spannende slotfase. Al het laatste sportnieuws op 11 uur, NOS langs de lijn. Voor de World van de Isley Brothers. Het is spannend op beide velden. Nou, we concentreren ons natuurlijk op uh, Bayern Munchen. Nou, hoeveel komt erbij? Een minuutje of vijf, schat ik. <laughs> nee, maar drie minuten en die zijn al ingegaan. Benieuwd of Arsenal nog iets kan doen. Eén doelpunt is genoeg om de volgende ronde en het Engels blazoen uh, een beetje op te poetsen. Uh, maar uh, Bayern heeft balbezit met uh, Robbe aan de linkerkant in het gebied. Schiet tegen zijn tegenstander Mertensakker op. En dan gaat de bal helemaal naar achteren Robbe, Ik zei het al, een uh, wisselvallige wedstrijd. Hij is wel zeer actief geweest op uh, alle gebieden, uh, mag ik wel zeggen. Ook veel op de grond gelegen. Toch maar drie minuten extra tijd. Balbezit voor Arteta aan de rechterkant. Mertensakker uh, probeert de bal onder controle te krijgen. Cochelle, niet de maker, uh, de Fransman. Van het tweede doelpunt, Giroud en andere Fransman scoorde de 1-0. En nu proberen ze met alle macht in de avond te gaan. Arsenal, de bal wordt even teruggelegd. Arteta heeft de bal naar links gepaast. En dan moet de voorzet gaan komen. Oeh, slechte bal. Zomaar op het hoofd van, van buiten. En dan uh, wordt er een overtreding gemaakt door Arteta op uh, invaller Mario Gomez. En mag uh, Bayern een vrije trap gaan nemen. En zitten we in de slotfase van deze wedstrijd. Uh, Mag ik wel zeggen, absoluut de slotfase. Want uh, extra tijd is dus al ruim ingegaan als Robbe de bal weer heeft. Robbe trekt uh, naar buiten. Zal uh, seconde gaan winnen. Gaat richting de cornervlag En gaat dan uh, weer prachtig liggen. Zoals Robbe dat alleen maar kan. Arteta uh, was de boosdoener. Vrije trap voor Arsenal lijkt mij. <laughs> uh, voor uh, Bayern lijkt mij. Uh, eens even kijken. Of uh, ja, natuurlijk. Nou, ja, hij gaat wel weer afschuwelijk liggen. 7,3 uh, voor de uitvoering. Uh, zonge, en... Jonge, jongen, jongen, jongen. Maar goed, dat schijnt erbij te horen en zo kom je in de volgende ronde. Ik vind een geweldige voetballer hoor, daar niet van. Maar... Ja, de vrije trap voor Bayern München. Robben heeft hem kort genomen, geeft hem aan Müller. Müller gaat bij de cornervlag en probeert er een corner uit te slepen. Maar zijn tegenstander springt op. Maar dan is er een beetje onachtzaamheid bij Arsenal. En terwijl de andere wedstrijd afgelopen is. Malaga dus gewonnen met 2-0 van Porto. En door naar de kwartfinale is het nog spannend. In de wedstrijd van Bayern. Want Bayern heeft dan wel balbezit. Maar we zitten wel in de slot seconde. Dus is het even afwachten wat Bayern nog kan doen. Bij de cornervlag is het Gomez die de bal daar heeft. En die 90 minuten plus 3 zijn bijna voorbij. En Is er balbezit voor Arjen Robben. Wat heeft bijna voorbij. Nog 5 seconden. En dan is Joep Heinkers met Bayern München... Aan de kwartfinale en wil men natuurlijk veel meer. Men wil naar het Wembley Stadion. naar de finale. En dat, die stap kan nu in ieder geval gezet worden richting de kwartfinale. Want scheidsrechter heeft afgevloten. Het is heel moeizaam geweest. Veel moeizamer dan veel mensen van tevoren hadden gedacht. Want Bayern kwam heel snel 1-0 achter. En toen het 2-0 werd, werd het zelfs nog spannend. Na de 3-1 overwinning van Bayern in Londen nota is het Arsenal dat wel met 2-0 wint. En na twee wedstrijden staat het op 3-3. Maar door de drie uitgescoorde doelpunten van Bayern gaat Bayern door naar de kwartfinale. Tot zover dan de Champions League voor vanavond. Na de Olympische Spelen leek het gedaan... met de carrière van trampoline springster Rea Lenners. Lenners, moet ik zeggen. Ze had de finale gemist in Londen. was inmiddels 32 jaar. En zag dat noc geen geld meer in het springen wilde investeren. Toch doet Rea Lenders dit week einde gewoon mee aan de Flower Cup. Een groot internationaal toernooi in Aalsmeer. En dat is nog maar het begin, want Lenders gaat door... Edwin Cornelissen trof haar in de trainingshal van Den Bosch. De plek waar ook de nieuwe Realenders en de andere Realendertjes worden opgeleid. Dit is bekend terrein, Rea. De hal waar jij ook al zo lang traint. Maar de trampolines die staan er vandaag niet voor de toppers. Die zien we niet in actie. Oh ja, dat is al een beter. Wel zien we de beginners van Flik Vlak. Eén, twee, oké. Okay. Goed zo, nog een keer. En. De jonge meisjes nog, hè, die de eerste beginselen krijgen bijgebracht. Dus soms ook wel hele jonge trainsters. Ik probeer je benen bij elkaar te houden en je armen tegen die oren aan te houden, ja? ja? Het feit dat we de toppers nu niet zien, is dat een beetje symbolisch voor het trampolinespringen op het moment? Nou ja, het is ook wel een, een, een woensdag. Een doorweekse dag is voor mij in ieder geval een vrije dag. En ook in aantocht met een wedstrijd uh, straks op zaterdag. Maar wat je zegt, de rust in het trampolinespringen, ja, het is, het is rust, maar het is ook een beetje rumoer. Precies, want NOC-NSF heeft bepaald... Eh, er komt geen geld meer beschikbaar voor trampolinespringen. Mm. Geen speerpunt meer. Mm. Bondscoach is weg. Mm. Kortom, een soort van vacuüm. Ja, zoiets. En uh, uh, vanuit het NOC-NSF, oké, okay, geldkraan dicht. Wat wel positief is, is dat de KNGU... Uh, uh, wel de toekomst heeft voor trampolinespringen... en dat we nog wel een topsportprogramma hebben. Dus dat geeft wel een beetje licht. Maar uh, goed, het is wel allemaal een beetje lastig nu. Oké, okay, begin maar met... Tien streksprongen, arm hoog. Ja, het zijn de simpele sprongetjes. Een hele draai, twee streksprongen en dan doe je weer hele draai. Die de jonkies te leren krijgen tijdens de training. En netjes hè. Maar jij, Rhea, hebt natuurlijk ook al die jaren voor de Spelen hier getraind. De Spelen in Londen, ja, we weten hoe het is afgelopen. Hè? Teleurstellend, finale niet bereikt. Wat heb je daarna gedaan? Ik ben even gestopt met het springen. Ik heb even mijn hoofd leeg gemaakt. Toch wel drie maanden, ruim drie maanden ben ik gewoon echt even weg geweest. Uh, niet bezig geweest met het springen zelf. Wel met het springen voor, voor mijn eigen toekomst. En uh, ja, ik had dat mentaal toch wel eventjes nodig om alles een plek te geven. Want dat hakt er toch wel in, die, uh, ja, die prestatie die je daar leverde? Ja, zeker. Ja, want je gaat daar natuurlijk heen uh, om daar je beste prestatie neer te zetten. En als dat dan niet lukt, dat is gewoon een domper. En dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon vreselijk. Maar goed, je hebt je familie en, en je naasten om je te ondersteunen. En dan word je wel weer even met twee voeten op de grond gezet. En dan denk je ook van, ja, ach... Uh, hè, en, en ik heb ook gewoon weer bewust gekozen om een hele cyclus weer verder te gaan. En dat geeft dan ook wel weer licht in die tunnel. En, en dan denk je wel van, ja, weet je, ik ben er nog niet klaar mee. En dat geeft dan ook wel weer het plezier om dan na die drie maanden... om weer op die trampoline te staan. En hele draai. Dat is weer met je spierballen heel strak tegen je oren aan. En dan je voeten bij elkaar houden. De beginners die werken hier aan de basis. Oh, goed zeg. Nog een keer. Eén, twee. In de hoop in de toekomst ook een Lenders te worden... Oh, oh, dat zag ik. Wel je benen recht houden, want dat rijdt je makkelijker, hè? En ze zullen nog vele, vele uren gaan doorbrengen op de trampolines in een bos. Die eerste was kijkgoed, Ik wil er nog zo eentje zien. Eén, twee. Maria, jouw toekomst ligt hier niet, hè? Je gaat je geluk elders zoeken. Ja, ik, ja ik, dat, dat is ook naar Londen, omdat je natuurlijk zo'n klap hebt gehad. En ja, als je weer doet wat je hebt gedaan, krijg je ook wat je had. En, en ik heb wel gewoon besloten om met een andere coach... en uh, om in het buitenland uh, um, ja, mijn nieuwe trainingslocatie te gaan uh, bekijken... en uh, met een nieuwe coach dat te gaan doen. Ja, want Lennart Villavuerte heeft jou natuurlijk jarenlang begeleid. Vanaf 2004, meen ik ja. al. Hè? Hij is nu geen bondscoach meer, maar je was sowieso met hem gestopt. Ja, ja dat was al voordat de plannen bekend waren, uh, ook vanuit het NS dus NSF had ik me dat uh, voor mezelf al van Dat ik met een andere coach uh, mijn nieuwe traject in moet gaan. Want je zocht vernieuwing? Ja, klopt. Ik zit een beetje aan het plafond hier. En uh, ja, ik heb toch weer nieuwe prikkels nodig om, uh, om toch weer het beste uit mezelf te halen. En je zegt, dat ga ik zoeken in het buitenland. Ja. Weet je al waar? Nee, dat weet ik nog niet. Ik ben wel heel druk in gesprekken... en uh, toch een beetje aan het oriënteren van hoe of wat. Ik heb mezelf wel voorgenomen om komende zomer dat wel duidelijk te hebben. En uh, nu moet ik gewoon zelf ook weer eerst fit worden... Maar dat zal wel in Europa zijn, want buiten Europa, dat is gewoon te kostbaar. En, uh, en mijn uh, thuisplek is gewoon nog Den Bosch. Want het is natuurlijk best wel ingrijpend in het buitenland gaan trainen. Uh, je moet daar veel naartoe, of ga je er dan permanent zitten? Heb je al een beetje voor ogen hoe dat gaat? Ja, in principe wel. Ik wil wel, uh, uh, ja, je wil gewoon uh, wel wonen of in ieder geval, uh, of logeren in een, misschien een gastgezin. Uh, uh, financieel moet het ook zo goedkoop mogelijk zijn. Uh, maar ik wil daar wel uh, permanent dan daar zitten. Om, dan, dan heb je gewoon de beste voorbereiding. Mensen zullen wellicht denken. 32 jaar, twee Olympische Spelen meegemaakt. Waarom doet ze dat in vredesnaam nog allemaal? Nou, heel cliché. Maar ik, ik vind het echt, het spelletje vind ik ook gewoon nog echt leuk. En, en wat ik ook zeg, in, in Londen heb ik nog niet het idee gehad... Uh, dit, dit is wat ik waard ben. En ik heb nog zoiets... het, het zit er nog. En het, de, de passie zit er nog. En, en waarom zou ik dat ook niet doen? Uh, ja... Want je denkt verder dan één jaar, hè? Ja, ik denk wel in een hele cyclus en ik denk wel in een Olympische cyclus, ja. Dus, jouw ambitie is om straks als 35-jarige bij de Olympische Spelen in Rio te staan? Ja, inderdaad. Als ik daar in Rio sta en dan die trampolinemat af uh, juich, wil ik, wil ik echt denken van ja, ik heb daar ook echt alles aan gedaan. Nog eentje, de laatste. Verbaas me maar eens. Hop! Yes! Goed zo. En netjes op het kruisje gebleven. High five! Uit 1984, The Cars en Drive. Eerste divisieclub Emmen heeft op het laatste moment een faillissement afweten te wenden, zo lijkt het in ieder geval. Emmen moest nog 60.000 euro betalen. Aan een voormalig sponsor. Afhankelijk was dat een bedrag van 25.000 euro. Maar omdat de rechter aan de pas moest komen... liep het bedrag al snel op tot ruim 60.000. Nou, de huidige hoofdsponsor van de club die wil nu 25.000 euro betalen... op voorwaarde dat de eis er afziet van de totale vordering. En dan was er uh, goed nieuws voor Ola Toivonen, Want hij heeft sinds zijn herstel uh, van zijn zware hamstringblessure nog geen volledige wedstrijd gespeeld voor PSV. Maar toch is hij alweer opgenomen in de Zweedse selectie. Zweden speelt op 22 maart in Solna tegen Ierland. En dan de Wielenbonds, de KNWU. Die plaatst vraagtekens bij de kandidatuur van Utrecht... als organisator van de toerstart in 2015. We gaan erover praten met KNWU-directeur... Huip Kloosterhuis, goedenavond. Goedenavond. Waarom zet u daar vraagtekens bij? Nou, wat mij gevraagd is is uh, gisteren uh, dat bij het terugtrekken van de Rabo als sponsor voor uh, de toerstart in Utrecht of dat dan nog haalbaar is. Uh, wat ik daar gezegd heb is dat het mij verstandig lijkt als een grote sponsor als de Rabo zich terugtrekt, dat je denk ik als organisatie moet afvragen of het dan uh, maatschappelijk economisch wel haalbaar is om een dergelijke toerstart binnen te halen in de stad. Ja. Dat is wat ik gezegd heb en dat was meer uit financieel oogpunt uh, dan uh, een reden om zo'n prachtig evenement naar Utrecht te halen. Maar heeft u een inkijkje in de financiële situatie dan? Nee, totaal niet. Ho, maar We hoe, hoe niet, weet u dan uh, dat ze het niet redden dan? Ik heb geen idee of ze het niet redden. Er is mij gevraagd of het, uh, of het verstandig is om ermee door, mee door te gaan. En dat is wat ik gezegd heb was een grote sponsor weer terugtrekt. Maar zou ik me kunnen voorstellen dat je eerst op zoek gaat naar een nieuwe sponsor... Ja. voordat je daarmee doorgaat? Ik weet niet, ik heb, ik heb geen enkel inzicht in de financiën van de provincie Utrecht. Maar wat mij gevraagd is of het, of het verstandig is om daarmee door te gaan... Ik, heb gezegd, ik zou het naar mijn vraagteken zelf bijzetten als ik het zou organiseren. Wij hebben zelf... Uh, Natuurlijk nou, ik ben zelf nauw betrokken bij de Veralta. Wij zijn nauw betrokken geweest bij de organisatie van het WK vorig jaar in Limburg. En wat je ziet is dat ja, in toenemende mate het lastig is om sponsoren te vinden uh, voor dergelijke evenementen. En dan, ja, dan denk ik, maar dat is, ja, het is nogmaals, het is niet aan mij, dan denk ik dat je als provincie en als uh, gemeente... In ieder geval moet kijken of er wel een haalbaarheid is om een dergelijk evenement naar je stad toe te halen. Ja, Zowel ja. financieel als maatschappelijk draagvlak in deze. Ja. Ja, het zijn weer weerbarstige tijden, ook economisch gezien. Ja, dat snap ik. Maar u Daar, zegt ja, het, het, het, het is niet aan mij, zegt u wel zelf. Nee. Dan denk ik van ja, is het inderdaad wel uw taak om te wijzen op, uh, op risico's? Nou, wat je, uh, wat je ziet is, uh, is dat het niet onze taak is om. Uh, Oh, en, en de verantwoordelijkheid is om dergelijke evenementen binnen te halen. Wat je wel ziet, is als er dingen uh, in de wielrennerijen verkeerd gaan... dat het wel zijn weerslag heeft op het wielrennen. En dus ja, mag je zeggen dat de wielerbonden een enige mate een verantwoordelijkheid... Kijk, ik zit zelf in de raad van advies van de Vuelta daar is de provincie Assen heeft zich ook teruggetrokken. Ja, dan stel je kritische vragen en dan kijk je of het haalbaar is, omdat het ja, niet zozeer onze verantwoordelijkheid is, maar we voelen ons meer verantwoordelijk dan dat we verantwoordelijk zijn. Dat is natuurlijk toch over het veld. Dus ik ben daarnaast ook gewoon kritisch burger. U zegt zelf, u zit wel uh, in de organisatie voor de vuelta uh, om die naar Nederland te halen, uh, ja. uh, in tweede, ook in 2015. Exact. Uh, is er dan enige vorm van belangenverstrengeling? Want kan ik kan het me voorstellen, gezien de uh, huidige crisis... dat het misschien wel goed uitkomt als die in Utrecht niet doorgaat. Nee, maar ik zit... Nee, nee dat... Dat, uh, dat het, ziet u dat niet dat zo? Heeft mij, dat heeft... nee. nee, want één ja. heeft totaal niks met het ander te maken. Wat ik wel gezegd heb richting Utrecht... is dat het, uh, als het aan mij gevraagd zou worden... En als het aan mij gevraagd zou worden, omdat het natuurlijk dezelfde organisatie is, de ASO die het organiseert, de Vuelta als uh, de Tour de France, dat het wat mij betreft, als het aan mij gevraagd zou worden, beter uit zou komen als we voor 2016 zouden gaan. Uh, omdat een spreiding van dit soort evenementen, denk ik, voor uh, het land beter is dan dat we uh, drie evenementen in één jaar hebben. En dan het jaar erop helemaal niks. En als de, de organisatie in Utrecht het voor elkaar krijgt... om een grote sponsor te vinden op de plek waar de Rabobank nu is weggevallen... gaat de KWU dan de toestart alsnog vol ondersteunen? Het is niet zozeer dat wij nu niet ondersteunen. Nou ja, u geeft een negatief advies. Ik geef, nee, ik heb geen negatief advies gegeven. Ik stel mijn vraagtekens bij de organisatie van een dergelijk evenement... dat het financieel haalbaar moet zijn. Maar die vraagtekens zou u ook moeten stellen wat mij betreft. In deze tijd om uh, in deze economische slechte tijd ons sponsoren te vinden, is lastig. Voor wielrennen is het dubbel lastig. Dank u wel, uh, KWU- directeur Huip Kloosterhuis, voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Voor, nou, 9 voor 11. Inmiddels. Uh, we verwachten Arjen Robben zometeen nog. Uh, zijn commentaar op die wedstrijd van vanavond. Iedereen ging ervan uit dat uh, Bayern München wel makkelijk door zou gaan. Maar zo makkelijk ging het niet. Het werd 2-0 voor Arsenal. Het was met de hakken over de sloot voor de Duitsers. voor tops en if I were a carpenter. Dan scheidsrechter uh, Cedric Gussebijk die fluit op 26 maart de eerste WK kwalificatiewedstrijd in zijn carrière. Hij is uh, door de UEFA aangesteld uh, om de wedstrijd tussen Malta en Italië te fluiten. Jön Kuipers die is actief in de zogeheten elite groep van de arbiters van de UEFA. Die fluiten vier dagen eerder het duel tussen bosnië herzegovina en Griekenland. En Kevin Blom die heeft diezelfde avond de leiding over Noorwegen-Albanië. En dan, zoals beloofd, even terug naar uh, eerder vanavond. Het werd uh, toch nog spannend in München. Bayern München tegen Arsenal werd uh, 0-2. En dan te bedenken dat uh, Bayern de uitwedstrijd met 3-1 had gewonnen. Al na drie minuten was het uh, Giroud die uh, 0-1 deed aantekenen. En uh, Kocellini die uh, maakte vijf minuten voor tijd die de uh, 0-2 binnen. Maar het bleek dus niet genoeg. Napraten, dat doen we natuurlijk met uh, Arjen Robben. Tenminste, dat doet uh, Tom Egbers na afloop van de wedstrijd. Arjen Robben, uh, ja, gefeliciteerd met de plaatsing. <laughs> ja. <laughs> Wat een wedstrijd. Ja, ja, ik denk dat niemand dat verwacht had. Maar goed, uh, we, hebben, we hebben het er voor de wedstrijd over gehad. en. Uh... Ja, we wisten, ze hebben natuurlijk niks te verliezen. Ze komen hier, ze gaan alles geven, volop de aanval. En, um, het is gewoon een hele gevaarlijke ploeg. Het is een linker ploeg. En uh, soms uh, uh, spelen, ze, spelen ze niet, spelen ze onder maat. Ze hebben natuurlijk een jonge ploeg, maar vandaag. Uh... Ja, maar in Londen, in Londen waren jullie echt dominant, ja. klasse beter. Ja, absoluut. En daarom mag ons dat ook niet overkomen. Waarom uh, gebeurt het dan toch? Door ja. die vroege goal? Ja, natuurlijk maken ze een vroege goal. Uh, dat was een, was een goede goal, was een counter. We, we waren open achter. Um, maar goed, daar, dat, dat, is, dat is altijd zo uh, typisch. Want je hebt het erover voor de wedstrijd. En, en je weet precies hoe het niet, uh, niet mag lopen. En dan loopt het toch zo. En, um, nou ja goed, ik denk dat we vooral in de eerste helft speelden we niet, niet, niet agressief genoeg. Uh, uh, waren we elke keer te laat, uh, tweede ballen verloren we. Uh, dus dat is gewoon een teken dat we, dat we niet bij de, erbij waren. En, en, en, en ja, dat, we, dat we de linies weer uh, te ver uit elkaar hadden. Ja, je spreekt over Bayern, was niet zichzelf. Hoe kijk je op je eigen spel terug? Nou ik vond de eerste helft niet goed, was niet tevreden. De tweede helft was wel, wel, wel beter, ja, een paar goede acties erbij gehad. Mm -hmm. Jammer net niet, de laatste, laatste tikkie net niet. Maar goed, uh, ja, ik ben tevreden. Helemaal de situatie waarin ik zit. Uh, uh, het is natuurlijk, uh, je bent helemaal terug? Ja, je bent, je bent weer terug. En, uh, ja, ik merk dat het, uh, dat het er wel aan zit te komen. Laatste paar procentjes nog en dan uh, okay. ben ik er weer. Over die laatste paar procentjes zo. Uh, heb je nog voorkeur voor de kwartfinale? Nee, nou ja goed. Het uh, zijn, uh, zijn, hele, zijn hele, Het liefst? Nou ja, ik denk het liefst dat we nog maar heel eventjes... Uh, ploegen als uh, Barcelona Real Madrid. En, en ik denk ook Dortmund, dat we die nog maar eventjes moeten ontlopen. Maar ja, het wordt gewoon heel zwaar. Ik bedoel, uh, ja. ja. Uh, laatste vraag. Nederland zelf al. Komen twee wedstrijden dan. Heb je er zin in? Ja ja, ja, ja, ja. Nee, wat ik zeg. Voor mij is het lekker. Ik ben er weer, ben er weer helemaal in. Ik uh, ben weer op, op de goede weg. Uh, weer aardig wat wedstrijden gespeeld nu. En ook nu weer op, op hoog niveau. Het uh, was weer de tweede wedstrijd sinds lange tijd uh, op hoog niveau. En, ja, het zit uh, het is wel goed. Arjen, wel. Arjen Robben was dat tegen collega Tom Egbers. Tot slot de Internationale Atletiek Federatie. IAAF heeft in de biologische paspoorten van verschillende atleten... onregelmatigheden in de bloedwaarde ontdekt. Die duiden op doping. In 17 gevallen is de procedure in gang gezet. 19 andere zaken zijn afgedaan met een sanctie. En drie zijn er doorverwezen naar het Internationaal Hof van Arbitrage. Dat u het weet. Goed, dat zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er nog een. Dan natuurlijk veel aandacht voor de Europa League. Maar dat is pas morgen. Zometeen eerst een Met ongetwijfeld veel over Paus Franciscus I. Ik wens u een gezegende avond. Dag. In maart doen we in Nederland belastingaangifte.